10 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In New York overlegt de VN-veiligheidsraad over een resolutie tegen Syrië. In een concepttekst wordt president Assad opgeroepen... het geweld tegen demonstranten te stoppen. Westerse landen willen dat hij opstapt... zodat er ruimte komt voor een regering van nationale eenheid. Het is zeer de vraag of de resolutie wordt aangenomen... Als belangrijke handelspartner van Syrië is Rusland fel tegen. Rusland zegt dat de resolutie tot een burgeroorlog zal leiden. De Arabische Liga roept de Veiligheidsraad op om snel maatregelen te nemen. Buiten het gebouw van de VN staan tientallen demonstranten. Sommigen eisen het vertrek van president Assad... ...anderen demonstreren juist voor het regime in Damascus. Op de Zwarte Zee voor de kust van Turkije is een Cambodjaans containerschip gezonken. Twee opvarenden zijn gered, tien mensen worden nog vermist... Op het schip zaten voornamelijk Polen. Het containerschip was onderweg van Rusland naar de haven van de Turkse stad Aliaga. Vlak voor de Bosporus raakte het in de problemen vermoedelijk door een zware storm. Toen de reddingswerkers aankwamen was het schip al gezonken. Een voormalig topman van de Royal Bank of Scotland is door zijn overname drift zijn ridderstitel kwijtgeraakt. Sir Fred Goodman was onder meer verantwoordelijk voor de overname van een deel van ABN AMRO. Uiteindelijk moest de RBS door de Britse overheid worden gered.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 Goedenavond, het is de laatste dag van de maand januari en dat betekent de laatste dag van de transferperiode. Er wordt volop gehandeld, vooral door FC Twente, dat Kleinor Plet aantrok en ook Wesley Verhoek. Van veel jongens die ik heb gesproken die hebben gespeeld, van uh, Shaak tot uh, El Elia. Ja, te horen gekregen dat het echt een familieclub is. Zo direct alles over de allerlaatste transfers. En ook die ene die rond leek, maar die toch niet doorging. Behalve geld rolt ook de bal vanavond in de eerste kwartfinale van de KNVB-beker. Er wordt gespeeld in Arnhem tussen Vitesse en Heerenveen. En die houdt kamp. Een uur gespeeld, Herenveen de betere ploeg. Maar het staat 1-0 voor Vitesse. Abora in de eerste helft. Naar mooie assist van Ibada. Vitesse leidt in die kwartfinale met 1-0 tegen Herenveen. En tussen het voetbalgeweld door is de winter doorgebroken in Nederland. En is de eerste wedstrijd op natuurreis nu al verreden. In Noord-Laren wel zonder toppers. Nou, dat wisten we van tevoren. Maar ondanks daar hebben we gezegd dat gaan we voor de C's, Dames en de Masters. En waar de toppers van het marathonschaatsen dan wel uithangen, dat hoort u zo. Verder aandacht voor de hockeyvrouwen in de Champions Trophy. En de huldiging van de kerstverse wereldkampioen Sprint Stefan Groothuis... tot 11 uur in aflevering 9922 van Langs de Lijn. In de eredivisie zou het een subtopper zijn. Vandaag draait het om een plaats bij de laatste vier in de kvb beker Vitesse tegen Heerenveen, die. Ja, twee potjes winnen en je zit in de finale. En dat uh, weten bij de ploegen. Gaan er ook vol voor. Uh, we hebben ook al wat uh, uh, uh, gevallen gezien van uh, uh, blessures. En niet te kort ook. Ramon Zomer uh, kwam met zijn hoofd tegen Pedersen in de eerste helft. Heel snel, al na vijf minuten spelen. Moest met een hersenschudding van het veld. Is in de rust met een, brand, uh, met een uh, ambulance afgevoerd richting het ziekenhuis. En zojuist Alexander Butner van Vitesse ook uh, hoofd. ...tegen een ander hoofd en uh, moest. Hij kwam met Filip uh, Djuric iets flink in contact en moet het uh, veld verlaten. Uh, wat dat betreft uh, staat het gelijk, maar niet in de stand. 1-0 voor Vitesse. Vitesse weer in de aanval via Ibarra. Uh, lekker is dat. Hij uh, gaf een prachtig paasje op uh, uh, Abora in de eerste helft. Waardoor Abora mooi kon inschieten achter keeper van de Busse. Eigenlijk de eerste fatsoenlijke aanval van Vitesse. Nu is Vitesse weer in de aanval, maar komt de bal bij Van de Busse terecht. Aan de andere kant Heerenveen. Veel sterker eigenlijk ook in de eerste helft. Kreeg goede kansen, onder andere van uh, Van La Parra. Maar deze uh, vervanger van Assaidi doet het niet goed. Speelt een hele matige wedstrijd. En alle mogelijkheden die hij krijgt, heeft hij uh, verprutst dus ook... Die die grote in de eerste helft. Balbezit voor Arnold Kruiswijk. Hij is de vervanger van Ramon Zomer. Speelt de bal even breed. En dan is het Gouden Leo die de bal weer terugbrengt naar... Uh, Kruiswijk. Kruiswijk. Uh, terwijl Vitesse echt nu met z'n allen achterin uh, staat. Gaat de bal naar voren richting natuurlijk Dost. Dost wint het. Komt nu wel. En daar het schot. Oh, mooi schot. Mooie redding. Elm redt. En uh, de bal blijft in het spel van, uh, voor Herenveen. En dan krijgt uh, Juwajic de bal niet terug bij Elm. Het schot van Elm was uitstekend. Maar de redding van Piet Veldhuizen ook. En die ligt uh, constant de gelijkmaker in de weg. Uh, de gelijkmaker van Herenveen. Maar de aanval gaat verder. Het moet toch wel heel gek lopen. Wil Herenveen geen doelpunt maken? Ze zijn zoveel sterker in uh, deze wedstrijd. En heeft ook mogelijkheden en kansen gekregen als Elm weer de bal heeft. Speelt hem op Breuer. Breuerbal breed naar Gouweleeuw. Gouweleeuw schuift goed in. Geeft de bal aan Dost. Dost, nog altijd in balbezit op de rand van het Schafschopgebied. Raakt hem dan kwijt. Maar Heerenveen blijft in balbezit via Kruiswijk. Die hem naar Jan Maat speelt. Jan Maat. Eh, lang over gesproken of hij misschien wel wegging in deze eh, transferperio transferperiode is niet gebeurd. Net als Narsing die de bal komt op Breuer. Ajax wil hem graag hebben. Hij blijft bij Herenveen, Zoals het er nu uitziet. Bal gaat weer richting Dost. Kan hij koppen? Nee. Is het van Arnold die de bal krijgt? En hij speelt de bal naar voren. Eventjes weer lucht voor Vitesse. Vitesse dat nog steeds met 1-0 voor staat tegen Herenveen. Minder dan twee uur nog hebben de Europese voetbalclubs... om nog spelers te kopen en te verkopen... Ronald van der Geer is hier, die heeft het allemaal voor ons gevolgd de afgelopen dagen, weken, maanden en vooral vandaag. Ronald, wat is het opvallendste nieuws van vanavond? Ja, eigenlijk een transfer die niet doorging. Je kunt het heel lang over Twente hebben en alles wat daar gebeurd is. Maar het meest in het oog springt toch uh, het geval moenier El de Wuy. Het leek een win-win situatie, vertrekken bij Ajax... en, en uh, een contract tekenen bij, bij, bij Fiorentina. Ajax blij, El de Wuy blij. En dan is het toch opvallend dat uh, vlak voor het sluiten van de transfermarkt... het bericht naar buiten komt dat het uh, dat niet doorgaat. Ja, laten we maar eens eventjes volshoogte gaan nemen dan in Amsterdam. Financieel directeur Jeroen Slop, die heeft met Fiorentina onderhandeld namens Ajax. Meneer Slop, goedenavond. Goedenavond. Waar is het op misgelopen? Ja, eigenlijk uh, de, de moeite die we hadden om uh, de overeenkomst die we met uh, Fiorentina uh, al gesloten hadden... om die ook uh, bij Moenier uh, en zijn gevolg zo in te zetten dat er een kans van slagen was. En concreet, wat, wat hield dat in? Dat er aanvullende eisen gesteld werden door de speler en zijn makelaar. Die uh, in de weg stonden. Het uh, feit ja, dat Ajax tot overeenstemming wilde komen dan met Fiorentina. Maar daar heb je wel de hulp van de speler bij nodig. En als die hele zware eisen stelt, dan kom je er niet uit in de ontbinding van zijn contract. En wat waren die aanvullende eisen? Die waren uiteraard op het financieel gebied. U spreekt met de financiële directeur van, van Ajax. Dus. Ja, maar goed, er is ook altijd een reden voor waarom je dan fi andere financiële eisen hebt.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 Uh, konden we niet uh, tot overeenstemming komen met dezelfde oorzaak eigenlijk. En uh, dat heeft zich helaas deze transferperiode tot nu. U geeft net uh, terecht aan dat de transfermarkt tot twaalf uur open is. Wij zijn tot uh, heel veel dingen bereid. Dat hebben we ook getoond in de overeenstemming die we met Fiorentina hadden. Maar uh, ja, er zijn uh, meer partijen voor nodig dan alleen de twee clubs. Ja, ik zal u een klein beetje helpen. Ik heb hier voor me liggen een uitspraak van fiscaal specialist Albert van Werkhoven... die bij Amdoui in het kamp zit, zal ik dan maar even zeggen... Die Ando hierbij bijstaat en ook de zaakwaarnemer Sigie Lens. Hij uh, um... houden we niet zo van het uh, spreken over Kampen, hè? dat weet u. Nee. <laughs> nee. Nou, dan vergeeft, vergeeft u mij dat woord dan. Uh, maar dan toch, uh, het, cita het citaat van Van Werk. ook komt er zo aan. We gaan eerst een doelpunt halen in Arnhem. En... Hij zat eraan te komen, de gelijkmaker van Victor Elm. Niet uh, Dos die kopt, maar Elm die kopt. En hij staat uh, redelijk vrij uit een prachtige hoekschop. Wie anders dan Narsing, Jeroen Slop. Uh, hij gaf de, de voorzet. Uh, Narsing geeft de bal bij de tweede paal. En uh, Elm kan de bal binnenkoppen. Volkomen verdient de gelijkmaker. 1-1 bij Vitesse Heerenveen. Ja, die Narsing, daar komen we zo nog even op terug. Het lijkt allemaal geschript, want uh, dit was een flinke teaser. Ik ga nu toch citeren dan maar. Uh, meneer Van Werkhoven, die zei... Monier is dit seizoen naar de belofte verbannen op gronden die onduidelijk blijven. Er zijn wat dingetjes voorgevallen in de kleedkamer. En wat er dan precies gebeurt, daar komt trainer Frank de Boer... nog de rest van de club mee naar buiten. Consequentie is dat de carrière van Monier onterecht ernstig is beschadigd. Ook bij de belofte heeft hij nauwelijks wedstrijden mogen spelen. Dan sta je een half jaar stil en daardoor heeft hij onder meer de Afrika-cup gemist. En daarom, om die reden, wilde... ik mag het niet meer zeggen, de afdeling El Andoui... Een, een, afkoop, een, een afkoopsom. Zit ik er ver naast? Zitten zij er ver naast? Of was dat waar het om ging? Nou, er, zijn, er zijn op die uitspraak een aantal dingen op te merken. Als je praat over de sportieve carrière en de ambities die je hebt als voetballer... dan denken we bij Ajax heel erg mee op dat gebied. En waren we bereid om toch een, een flink bedrag op de speler af te boeken, om het maar zo te noemen. Wat Ajax dan meteen moet afschrijven om zaken te kunnen doen met Fiorentina. Dat loopt echt in de miljoenen, daartoe waren we bereid... Uh, ...om juist uh, de sportieve carrière van, uh, van uh, Mounir uh, op dat gebied uh, mogelijk uh, te maken... ...bij een club die hem dus en een jaar langer en een beter salaris dan wat hij bij ons had bood. Nou, dat lijkt mij ideale omstandigheden om te zeggen, hé, hey, dat doe ik. Ja, ja. En, maar hij wilde dus meer geld. En was dat nou om deze reden? Uh, de, de reden die uh, gisteren in het uh, artikel waar u haar refereert... Uh, genoemd werd was dat er een schadevergoedingachtige situatie geëist ja, werd. Ja, het en die werd was ook dermate over... exorbitant dat wij daar vanuit Ajax uh, absoluut niet aan konden meewerken. Nee, er werd zelfs over imago-schade gesproken. Hè? Dat was dan het sleutelwoord in dit geheel. Ja. ja. ja. Maar ja, uh, hoe erg is die schade als een club bereid is je voor een uh, beter contract in dienst te nemen? Ik denk dat het dan... He, uh, nog wel meevalt met uh, de schade die er toegebracht is. Want er waren goede kansen dat hij daar in een prachtige competitie in Italië weer aan de slag kon. Ja, als Elham Hamdawi nou niet zo eigenwijs, noem ik het allemaal even, was geweest... was het dan rondgekomen of zat er ook nog een kink in de kabel bij Fiorentina? Nee, want we waren rond met Fiorentina. Dus dat zij uh, geen bedrag hebben overgemaakt en dat er geen bankgarantie is afgegeven, dat klopt niet? Nee, er zijn onderdelen bij een transfer waaraan voldaan moet worden... En een van de belangrijkste onderdelen voordat je echt kan spreken over een transfer is rond, en dan waren wij ook absoluut naar buiten gegaan om dat te melden, was geweest dat er instemming van de speler was om aan deze transfer mee te werken. Mm, yeah. Als dat er niet is, dan kun je de rest, ook belangrijk, hè, geldt altijd belangrijk in, uh, in een transfer, maar ondergeschikt aan of er medewerking van de speler en zijn agent is. Ja, hoe dan ook? Het komt niet meer goed, hè? Want ik geloof dat in Italië die deadline op een of andere manier iets eerder ligt. Het kan niet zijn dat in de komende uur en drie kwartier het alsnog rondkomt. Nee, want het schijnt in uh, de Italiaanse situatie zo te zijn dat uh, er om zeven uur s'avonds uh, overeenstemmingen moet zijn. Daar hebben we de hele dag en eigenlijk de afgelopen weken al aan gewerkt om dat te bereiken. En uh, ja, die deadline is uh, niet gehaald als het gaat om het uh, transfereren van Munier naar uh, Italië. Ik hoor grote frustratie in uw stem, klopt dat? Nou, teleurstelling vooral. Hm. Ja. Ik had het ook Munier gegund. En dat meen ik uh, uit, uh, uit mijn hart gezegd. Uh, uh, je zit er niet op te wachten dat een speler die uh, ja, best uh, heel goed kan voetballen. Uh, ja. uh, op zo'n manier uh, uh, ja, terechtkomt. en ja, als... niet uh, uiteindelijk... Uh, Terechtkomt waar hij ook zelf de meeste kansen krijgt. Ik onderbreek u weer even, want er is opnieuw gescoord in Arnhem, en die. Ja, ik weet niet voor, uh, voor wie Jeroen is. Uh, ja, voor Ajax. Maar uh, als hij voor Herenveen is, dan uh, heeft hij een uitstekend interview gegeven. Want twee keer tijdens zijn interview schoort Herenveen. Uh, ik zei het net al, Dost deed het niet met het hoofd. Dat was Elm, de gelijkmaker. Maar nu is het Dost die het uh, met de voeten doet. En als ik het goed zie, is de voorzet vanaf de rechterkant nu van Jan Maat. En hij geeft de bal zo goed op uh, Dost, dat Dost de bal binnen kan tikken. Inderdaad, Jan Maat met de voorzet, met rechts. Dost tikt binnen en zo... Van van 1-0 Vitesse staat het opeens 2-1 Heerenveen. Ja, Bas Dost, wat was daar ook weer mee, precies <lacht> een jaar geleden. Uh, uh, Narsing, hoorden we net al, meneer Slob. Is daar serieus sprake van geweest richting Ajax? Want die verhalen gaan ook. Mag ik, mag ik eerst even reageren op, uh, op Andy? Uh, die ken ik goed. En die zegt, als jij nou even inbelt bij de NOS... zorg ik dat er in het stadion twee keer een onderbreking volgt in je interview. Dus dat is wel gelukt. Nou, dat is Goen voorlopig avond. gelukt. Als we nog lang ja. doorpraten, dan komt er ook nog een derde keer. Ja. Hoe zit dat met Narsing? Nou, wij zien uh, Heerenveen als een soort Ajax 2, als we uh, moeten geloven in welke spelers uh, Ajax allemaal interesse heeft en uh, die al half bij Ajax ingeleid zouden zijn, zoals het nieuws dan uh, gaat. Uh, Heerenveen heeft een fantastische ploeg met een uh, prachtige spits, dat weten we ook van vorig jaar uit uh, deze transferperiode. Ze hebben buitenspelers die heel interessant zijn, alleen uh, ja, uh, dingen die uh, Ajax zou willen moeten wel haalbaar zijn. En uh, dat hangt samen met uh, transferbedragen bijvoorbeeld of salarissen die verdiend moeten worden. En daar kunnen uh, ja, dingen als een overgang naar Ajax wel eens, uh, door geblokkeerd worden. Mag ik dat vertalen als u heeft contact, u heeft contact gehad met Heerenveen over Narsing en daar is bij gebleven? Nee, wij vinden Narsing een hele uh, interessante speler. We hebben bij Ajax uh, te maken met uh, op cruciale posities een, een heel aantal uh, blessures... Uh, Sulemani om er maar eens één een te noemen. Ja, dan wordt heel snel natuurlijk het verband gelegd met uh, de interesse bij andere vleugelspelers die het in uh, Nederland ontzettend uh, goed doen. En daar behoort Narsing ook bij. En uh, ja, uh, dan uh, gaat er op een gegeven moment uh, sprake zijn van een markt die uh, ervoor zou kunnen zorgen dat een speler ergens anders terechtkomt. En daar kunnen een heleboel mensen ook al natuurlijk geld aan verdienen, waaronder clubs. Maar het contact is, dus... tot stand. contact is er dus niet geweest? We hebben regelmatig contact met Heerenveen over meest uiteenlopende zaken... en ook over interesse in hun spelers. En dat behoort Narsing en zoals u weet, vorig jaar Dost behoorde daar ook toe. Ja, nou Dost was een jaar geleden en Narsing was ongeveer een dag geleden, denk ik. Dat, dat is het uit... verschil, maar bij <laughs> beide was interesse. Ja, oké. Okay. Zijn er verder bij Ajax nog plannen deze laatste uurtjes of blijft het stil? Nee, we hebben uh, wel uh, nog meer zaken met Italië vandaag gedaan. Het gaat om een, uh, een talent in de jeugdopleiding. waar we helaas uh, ja, overeenstemming over moesten bereiken. Ik ga naar Juventus, hè? Ik ga naar Juventus, ja. Een prachtige club voor de jongen. Daar ben ik ook blij voor. Voor hem, voor Ajax, is dat een, een adelating uh, die we graag anders hadden gezien. We hebben hem. Gesproken. We hebben geprobeerd met een tot overeenstemming om een langer verblijf in Amsterdam te, te gaan. Maar met de, de bedragen in Italië is het lastig concurreren, kan ik u zeggen. Ja. Oké, okay, dan blijft het stil bij Ajax. Jeroen Slob, financieel directeur. Dank. Graag gedaan. Dat, was, uh, dat waren de perikelen van Ajax. Daar kwamen dan toch gek genoeg weer de meeste perikelen vandaan, ook nu weer. Uh, Ronald, uh, FC Twente. Dat is allemaal wat positiever geloof ik. Hè? Want die transfers gingen allemaal wel door. Ja, daar, daar leek ook nog wel een kinkje in de kabel te komen... met bankgaranties vanuit Portugal. Maar uiteindelijk werd toch de hele zaak in gang gezet... toen de transfer van Janko rond was naar, naar FC Porto. Van elkaar verlost, zou je bijna zeggen. Ja, en toen kon er uh, het, een en ander, uh, het een en ander gaan gebeuren. En dat heeft uh, ADO Den Haag uh, in elk geval uh, opgeleverd... een leuk bedrag voor Wesley Verhoek en Heracles voor Plet. Want dat zijn de twee die uiteindelijk de weg naar Enschede uh, hebben ingeslagen. En daar vandaag een contract hebben. Betekend. Ja, dat was dus eigenlijk gewoon het. Eigenlijk is het allemaal het gevolg van het ontslag van Koadriaanse, waardoor Mark Janko ook weg mag. Ja. Vervolgens komen dus twee spelers richting Twente. En wat deden Herakles en Ado daar vervolgens weer mee? Die uh, moesten natuurlijk ook uh, de gaten ja. vullen. Dus Ebi Smollerek is eigenlijk de meest bekende naam die uh, uh, verschuift. Die komt namelijk uit Qatar, daar waar zijn contract was ontbonden. Hij was dus clubloos en heeft uh, een contract voor een half jaar getekend bij Ado... om daar als spits of als sleugelspeler te gaan spelen. Ook met het oog op het feit dat zijn carrière wat in de slop zit... en hij wel in eigen land in Polen is dat uh, nog altijd het EK wil ja. spelen. Ja. Dus hij heeft getekend voor, uh, voor Ado. Ado heeft ook Lalkovic gehuurd van Chelsea, club die zoveel jeugd heeft dat er altijd wel iets te halen is. Ook een vleugelspeler, dus dat zijn eigenlijk de vervangers van Verhoek en de geblesseerden van Duinen. En uh, Heracles heeft twee spelers van Twente uh, ja, overgenomen. Uh, Bulterman, dat is een jongen uit de A1, maar Gouray, die heeft wel drie keer onder Adriaans al gespeeld. In het eerste elftal een vleugelspeler, zeer talentvol. Die gaat nu uh, spelen voor, uh, voor Heracles. Dus ja, de hand van McLaren wordt wel zichtbaar uiteindelijk in Enschede. Dat is wel leuk met die, met die overgang van Verhoek. Ja, dat is heel bijzonder ook zelfs, ja. want als je even terugredeneert dan uh, was hij een half jaar geleden ook op weg naar McLaren. Ja, maar toen bij Nottingham. Ja. Uh, het grappige is dat hij misschien McLaren zich ook wel schuldig voelt... ten opzichte van Verhoek. Voor hetzelfde geld had Verhoek. Daar getekende zijn McLaren na drie maanden <tie> ja. AV. Ja. Nou ja, nu, nu ontmoeten ze elkaar wel. Ze zijn al langere tijd met elkaar bezig. Van de eerste periode van McLaren werd de naam Verhoek ook al eens genoemd... als, als een, hè, een speler waar hij wel in geïnteresseerd was. Maar het is duidelijk dat Janko gesneuveld is. Uh, ja, daar was geen, geen plaats meer voor. Adriaan, ze heeft hem beschermd. Nu kiest Janko eieren voor zijn Geld. En het is ook eigenlijk duidelijk dat Bairami gewogen is en te licht bevonden door McLaren. En dat er iemand moest komen voor de vleugel. Joshua John was er al van Sparta. Daar komt nu dus voor Hoek bij. Ja. Ja, en, en Plet wordt stand-in voor, uh, voor Luc de Jong. Met het oog misschien ook wel op het feit dat, dat de Jong weggaat. Maar Plet zal echt als tweede spits gaan fungeren. Want je kunt de competitie natuurlijk niet in met maar één centrumspits. Vandaar. Ronald, dank wel voor nu. We spreken okay. jou later in dit uur over alle andere transfers... want het waren er nogal wat. Het was een spannende dag dus voor Verhoek en Plet. Zij moesten in de haast medisch gekeurd worden... en dan moesten ook de contractonderhandelingen nog op tijd zijn afgerond. Ragnar Niemeijer was voor ons in Enschede en Almelo... en volgde vanaf vanochtend vroeg alle ontwikkelingen. Hij moest lang wachten. Maar rond de klok van drie uur is het raak. Wesley Verhoek meldt zich in het ZGT Almelo... het streekziekenhuis voor de medische keuring vroeg is niet alleen, zijn vriendin Mandy is erbij, een goede vriend, zijn zaakwaarnemer Frank Schouten en zijn vader Willem. De laatste twijfelt hij niet aan dat de deal doorgaat, ondanks dat de keuring nog moet plaatsvinden en dat zijn zoon een enkel blessure heeft? Ja, absoluut komt het goed. Tuurlijk. Dat hebben ze allemaal wel in Den de Haag onderzocht gisteren en hebben een MRI-scan gehad. En die dochteroogden natuurlijk onder elkaar, die wisten alles uit. En als ze hun het goede licht geven bij Ado uit, dan kan je wel op je, op je vingers natellen tot het hier ook wel goed komt. Ik geloof wel dat hij ook wel een gevoel bij Twente heeft. Hè? Dat hij wel vaak heeft gezegd, dat is echt een, een club voor mij. Ja, absoluut. En hij natuurlijk ontzettend goed gevoel bij, uh, bij McLaren, de trainer natuurlijk. Want dus de hele betrokkenheid bij, uh, zeg maar, die na de wedstrijd bij NEC heeft hij hem drie keer gebeld. Gistermorgen heeft hij gebeld. Dus die betrokkenheid. Net zoals hij bij Sean van der Brom ook erg had. Ja, die, dat voelt zo warm aan. Weet je, en, uh, ja, en hoe je ontvangen wordt en, en de gesprekken tot, uh, tot nu toe. Ja, is fantastisch, fantastisch. Ik hoorde je vader net voorbij komen. Ik sprak hem even en die zegt, ja, hij heeft bij Twente ook wel een gevoel. W wat is dat gevoel? Ja, een warm gevoel. Is, uh, van veel jongens die ik heb gesproken, die hebben gespeeld. Van Sjaak uh, Pelak tot uh, Eljero Elia. Ik heb uh, ja, het horen gekregen dat het echt een familieclub is. Uh, en uh, ja, plus het feit dat, uh, ja, dat McLaren toch weer voor mij heeft gekozen... Uh, ...mij belangrijk vindt als voetballer, een goede voetballer vindt, Maar uh, misschien nog wel het belangrijkste, dat hij me respecteert als persoon... Uh, ...naar alles wat er in Nottingham is gebeurd. En, uh, ja, dat, uh, dat, dat doet mij wel veel, ja. ja. ik weet niet precies wat het is. Uh, persoonlijk uh, konden we elkaar daarvoor nog niet. Maar ja, uh, wat ik zei, hij respecteert me als persoon en hij, hij heeft me lief als voetballer. Ben jij een soort Engelse winger, zo'n zo buitenspeler? Ziet hij dat in jou? Ja, zo ziet hij mij. En, uh, dat is denk ik ook de reden waarom hij me nu naar Twente heeft gehaald. Terwijl Verhoek met de perspraat zijpelt ondertussen het bericht door... dat Twente Mark Janko heeft verkocht aan FC Porto. En op dat moment komt zijn opvolger, zeg maar Kleiner Plet van Herakles al binnen. In het ziekenhuis. De keuring blijkt wat later oké, okay, maar de kogel is nog niet. Definitief door de kerk. En dus is hij nog wat ingetogen, Kleiner Plet. Ja, nee, uh, kijk, uh, ja, ik, ik ben vandaag gekeurd. Er uh, zijn gesprekken geweest, heen en weer... En, uh... Ja, het is afwachten, maar de keuring dat was wel iets wat als laatste moest gebeuren. En, ja, ik denk dat het wel uh, dichtbij zit, maar ik blijf uh, rustig afwachten. Hoe, hoe is de dag gegaan? Want Er was eerder een, een afspraak die is niet doorgegaan. Hoe werd je vanmorgen wakker? Hoe ben je hier terechtgekomen? Uh, ik werd vanmorgen wakker met uh, hoe ziet mijn dag er vandaag uit. En, uh, ja, ik zou eerst uh, in de ochtend gekeurd worden. Uh, dat bleek niet door te gaan... Dus uh, toen heb ik gewoon mijn zinnen gezet op het trainen. Vanmiddag had ik uh, ik moest vanmiddag trainen bij Heracles. En uh, ja, vlak voor die tijd werd ik gebeld dat ik gekeurd kon worden. Dus, uh, is dat goed gegaan? De keuring is helemaal goed gegaan. Wat doen ze dan met je? Um, ze hebben bloed afgenomen, ze hebben naar mijn uh, botten gekeken, uh, ze hebben een hard filmpje gemaakt. Dus uh, alles was goed. Heb jij weglieve hoek nog gesproken? Want jullie kwamen elkaar tegen hier in de hal uh, als twee nieuwe beoogde aankopen van Twente. Ik heb nog niet gesproken, maar uh, ja, toen ik hier binnenkwam, toen was hij druk uh, in gesprek. Dus uh, ja, ik heb hem niet gesproken. Wat ga je nu doen tot slot? Uh, tot vanavond 12 uur? Ik bedoel, ga je nu rechtstreeks naar de grondsvesten van, van FC Twente? Ik uh, reis zo meteen naar het stadion toe en dan, uh, dan hoor ik verder uh, hoe het uh, gaat verlopen. Ja, heren, dames, nogmaals uh, hartelijk welkom vandaag op. Uh... Dit late uur, op deze mooie koude zomer winterse dag in januari. Ik denk dat het ook een heugelijke dag is. Terug naar Wesley Verhoek, die in het stadion van FC Twente is inmiddels. En welkom wordt geheten door voorzitter Joop Munsterman van Twente. Dus Wesley, mag ik jou uitnodigen om het contract te tekenen? Ja, Verhoek tekent voor 3,5 jaar bij Twente met een optie voor nog een jaar. Trainer Steve McLaren is blij met zijn multifunctionele buitenspeler, vertelt hij. Ja, yeah, want... He's a fighter, he's got good experience in the Eredivisie and for me, why I wanted him in Nottingham and uh, here in 20, um he's one of the best crossers in Holland. Um, he scores, he assists and for me that's what uh, a forward should do, so when we look to build our squad, to be competitive in the Eredivisie, to, uh, to provide competition, to come into the team, To come into the squad. Um, that's what I look for. En uh, Wesley. Bij het horen van zoveel mooie woorden straalt Verhoek van trots. Hij is blij dat hij nu eindelijk zijn transfer naar een grote club te pakken heeft. Kleiner Plet moet op dat moment nog tot overeenstemming komen met Twente... Maar dat lijkt een kwestie van tijd. Weet je dat de, de, de tijd? Ik weet, helemaal, ik weet helemaal, niet meer tijd. Ik weet niet eens uh, wanneer hebben we de vorige keer met elkaar gesproken over later. De, de voorzitter van FC Twente, Joop Munsterman. Ja. ja, we zaten hier met Westlieve Hoek. Nou ja, laat het anderhalf, twee uur later zijn. Kleiner okay. plet is ook binnen, hè? Ja, kleiner plet is binnen. We zijn hartstikke blij. En, uh, ja, uh, kwam ook pas laat, vlak voor Westlieve Hoek horen we dat Porto de bankgarantie had uh, afgegeven. Je, eh, als, je, als je niet weet dat een transfer doorgaat en je moet toch eh, on, dooronderhandelen over een aantal zaken... ja, dan moet iedereen wel weten waar hij aan toe is. Dus eh, ik vond het maar een, een, een onheimisch dagje eigenlijk, daardoor. Ja, toch? Ik kan me er iets bij voorstellen. Is er een rust in u gekomen nu dat u denkt, nou, dit hebben we gehad, klaar ermee even? Man, als ik mijn hoofd op je schouder leg, dan ga ik slapen, hoor. <laughs> Echt. <laughs> nee, ik heb het al gehad nu, ja. Ragnar Niemeyer en Joop Munsterman bij FC Twente. Het was 1-0 voor Vitesse toen we deze uitzending begonnen. Het is inmiddels 1-2. Is dat meer volgens de krachtverhoudingen, Andy? Precies, volgens de krachtverhoudingen. Nu kan het zelfs... Nee, buitenspel. Dost schiet wel raak, maar Dost staat net buitenspel. Op het randje, hoor. Ik ben wel benieuwd naar de herhaling hiervan. Het was een vrije trap. Van achteruit en uh, nou, het is echt op het randje. Ik denk zelfs dat het geen buitenspel is. Maar goed, hij wordt wel gegeven. En dus uh, blijft het 2-1 in het voordeel van Herenveen Terecht, omdat Herenveen de hele wedstrijd al beter was natuurlijk. Probeert Vitesse nu in de slotfase er alles aan te doen. Dubbele wissel gezien, Nicky Hofs en Havenaar zijn gekomen. Zo, van de bussen, stijlvol. Heeft de bal in twee keer uh, te pakken voordat Pedersen gevaarlijk kan worden. Havenaar en Hofs dus gekomen voor Chanturia en uh, voor Abora... Maar het heeft nog weinig opgeleverd voor het Vitesse. We zitten in de 84ste minuut. Nog zes minuten plus extra tijd. En dan uh, weten we wie de eerste halve finalist is van uh, de beker. En ja, dan ben je al heel dicht bij de finale. Als er nu een korse overtreding, een beetje een domme overtreding... van Kums uh, wordt gemaakt. En dat is uh, goed voor een gele kaart. Het is uh, een wedstrijd die gefloten wordt door scheidsrechter Liesveld... die het goed doet uh, in deze wedstrijd. Zit er uh, redelijk goed op. Af en toe natuurlijk maak je wel eens een foutje. Maar nu uh, heeft... Deze, oeh, dat doet pijn, zo te zien, bij Ibarra. Die heeft veel pijn en er is al drie keer gewisseld door Vitesse. Dus zou heel slecht uitkomen als Ibarra uit moet uh, vallen. Hij heeft kramp, zo lijkt het. En dat tikkie heeft er dus uh, aan meegeholpen dat hij kramp kreeg. Eén uh, uh, dingetje nog even melden. Geert Arend Roorda is ook gekomen weer bij Herenveen voor Djuricic. Dat is leuk voor de enige Fries uh, in het veld bij Herenveen. Heerenveen, Heerenveen dat nog altijd leidt met 2-1. Legend was dat. Zes jaar oud alweer dit liedje. Safe Room. Wie wordt de eerste halve finalist van de KNVB-Beker? Heerenveen of misschien toch nog Vitesse? En die de slotminuten. Ja, Heerenveen is er uh, zeg maar anderhalve minuut plus extra tijd van vandaan. Want 2-1 leidt de ploeg uit uh, Friesland. Na een 1-0 achterstand, Arbora die in de eerste helft scoorde. En toen in korte tijd, we hoorden het in dit mooie programma, Elm en Dost vlak achter elkaar. Die de 1-0 voorsprong van Vitesse omboog in een 2-1. Voorsprong van Heerenveen, Heerenveen in de aanval. Dost komt maar in de handen. Van de keeper van Vitesse, Piet Veldhuizen. Die aan beide doelpunten weinig kon doen. Het was meer een verdedigingsslippertje. Uh, uh, Te vrij stond Elm bijvoorbeeld. toen hij in kon koppen aan een hoekschop van Narsing. Balbezit voor Vitesse. Uh, Vitesse probeert het wel, maar het ziet er veel minder verzorgd uit. Het uh, voetbal het is meer uh, ja, momentenvoetbal. Hopen dat het uh, lukt De uh, bal wordt overgenomen. En daar is Narsing weg. Narsing langs Kalas. Narsing is snel. En Narsing uh, wordt dan toch nog gestopt door Kalas. Door een goede sliding. Maar het levert wel een hoekschop op. Ook daar, daar is Heerenveen veel beter in geweest. 11 hoekschoppen tegen 2 voor Vitesse. Dus met andere woorden. Mocht Herenveen naar de halve finale gaan. Dan is dat verdiend als je naar de wedstrijd kijkt. De hoekschop vanaf de rechterkant gaat door Narsing genomen worden. En nog altijd de koppers ook weer mee naar voren. Elm die al een doelpunt scoorde uit een hoekschop vanaf de andere kant. Daar komt die hoekschop. Gaat over de achterlijn vlag omhoog. ...direct over de achterlijn en dus mag... Uh... Uh, Vitesse de doeltrap gaan nemen. Gaat Piet Veldhuis, de aanvoerder van Vitesse, doen. Het is stil geworden. 10.000 man in het stadion. Ik had er veel meer verwacht. Het is toch een kwartfinale. Twee wedstrijden verwijderd van de finale. Maar uh, ja, men dacht er anders over in Arnhem als Van La Parra. De bal heeft speelt er moeizaam terug op Breuer. bal hard naar voren rammend. En uh, Kums heeft uh, die bal onderschept uh, voor Herenveen. Kums nog altijd in de diepte van La Parra. Kums houdt hem bezig. Speelt de bal dan naar Dost. Dost komt de bal door. Narsing in op het strafschopgebied. Narsing nog altijd. Narsing met uh, Van Aanholt tegenover zich. Narsing probeert naar doel te gaan. Brengt de bal voor. En dan is het uh, Piet Veldhuizen die de bal kan vangen. Omdat de bal onderweg door Patrick Van Aanholt nog even werd aangeraakt. Van Aanholt die een, een redelijke wedstrijd speelt als uh, uh, debutant in de basis van uh, Vitesse. De 19 jaar jonge uh, het talent gaat nu mee naar voren is in uh, balbezit. Schiet de bal hard. Heel uh, aardig. En dan heeft uh, Van der Bussen daar heel veel moeite mee. Maar wordt de uh, rebound die Van der Bussen geeft niet ingetikt door Mike Havenaar. En levert het slechts een hoekschop op voor Vitesse. Vanaf de linkerkant gaat dat gebeuren. Wat een uh, mogelijkheid. Uh, het uh, schot van Van Aanholt. En dan komt ook uh, keeper Piet Veldhuizen mee naar voren. In de extra tijd. Die vier minuten duurt en waar we dus in zitten, waar één minuut van voorbij is. Piet Veldhuizen ook voor het doel om eventueel te koppen. Daar komt die bal richting Veldhuizen. Die kan de bal niet koppen. En dan is het Jan Maat die met een wilde trap de bal naar voren geeft. En Dan moet Veldhuizen als een speer terug richting zijn eigen helft. Hij gaat niet heel erg ver terug. Hij blijft halverwege zijn eigen helft staan. Krijgt de bal die over de zijna was gegaan aangegooid door Van Aanholt. En dan uh, gaat de bal de diepte in. Gaat uh, Ronjans nog een keertje wisselen zo dadelijk. Maar is het balbezit voor Vitesse met uh, Van der Struik. Van der Struik probeert de bal in het te brengen. Maar speelt hem op de voet van Breuer. En dan is het 3 tegen 2. En dan moet Van La Parra kijken. Maar hij kijkt niet. Hij probeert er langs te gaan bij uh, invaller uh, uh, Yasuda. Nog altijd uh, van Aan. Uh, van uh, La Parra in balbezit met Yasuda. Yasuda raakt de bal. bal gaat over de zijlijn. En Heerenveen mag gooien. Heerenveen gaat nog een keer wisselen. En uh, dan gaat er inkomen. En dat is eigenlijk gewoon op tijd. Uh, Arsenio Valpoort. En eruit gaat met uh, nummer 24, Narsing. Naar de kant. Hij heeft weer een goede wedstrijd gespeeld. Blijft gewoon. En dat is prettig voor Ron Jans en Ereveen. In het Friese uh, Haagje. Uh, de rest van het seizoen. En kan. Samen met uh, DOS proberen zijn, uh, uh, zijn aantal voorzetten die, uh, die hij tot nu toe heeft gegeven. En de meeste zijn in de eredivisie uh, uit te breiden. Balbezit voor Heerenveen via Elm. Elm, bal naar voren op het hoofd van Breuer. En dan Yasuda met de wilde trap naar voren op het hoofd van Hofs. Hofs uh, bereikt Pedersen. Een hele matige spits is dat. Ik denk dat uh, Rijs en Havenaar, als zij echt in vorm beginnen te komen... snel deze Pedersen op de bank gaan krijgen. Pedersen maakt er ook eens. Een beetje... Domme actie van uh, Pedersen uh, gooide zich erin. En uh, Ik raakte de bal met de hand en schijt op de liesveld. geeft uh, voorkomen terecht aan dat het de vrije trap is voor Heerenveen. Waar Heerenveen natuurlijk geen enkele haas mee heeft. Want we zitten al in de slotseconden van deze extra tijd. En dus uh, lijkt het er heel dik op dat men naar de halve finale gaat. Ik kijk naar Ron Jans, die heeft al een lach op het gezicht. De spelers staan op van de bank. Het publiek is stil, behalve die meegereisde Heerenveen supporters. Als de bal nog een keer naar voren gaat en een uh, harde trap naar voren wordt gegeven gegeven door Van der Struik uh, is het uh, Pedersen uh, die de bal heeft. Via Hos krijgt hij de bal terug. Moet uh, Jan Maat sprinten, doet dat goed. Speelt de bal over de zijlijn en Inmorp nog... Voor Vitesse, dan moet het te snel gaan, maar twee ballen in het veld. Ja, dat is lastig. En uh, dan baal je als Vitesse-speler dat je eigen supporter die bal het veld ingooit. Want dan moet je weer wachten. En die speler was jan -Arie van der Heijden. Die heeft de bal gegooid op Van Aanold. Van Aanholt gaat lopen met de bal. Speelt de bal dan richting Straschotgebied. Maar de bal wordt opgepakt door Van Lapparra. Van Lapparra kan gaan lopen. Lopen met van de struik in de achtervolging. En dan is het Yasuda die er goed tussen zit. En kijk naar uh, Richard Diesveld. Die kijkt naar zijn klok. Moet de bal hard naar voren worden gespeeld. Wordt ook gedaan, maar op de voet van uh, Geert Arend Roorda. Die speelt de bal meteen naar Dost. Dost aan de rechterkant. 2-1 Herenveen. We zitten in uh, de 94ste minuut. Die is nu voorbij. Vier minuten extra tijd. Zitten erop. Kan uh, Vitesse nog een keer overnemen. Nog één keer in de aanval gaan. Of zegt liefstveld: nee, we stoppen ermee. Ik denk dat laatste, want die aanval komt er niet eens. Want Herenveen heeft alweer overgenomen via Valpoort. Valpoort in het strafschopgebied. En dan zegt uh, Geert daar waarom geef je die bal niet aan mij? Want hij raakt hem nu kwijt. Valpoort gaat de bal nog een keer naar voren. We zitten ruim over de extra tijd heen. En gaat de bal nog een keer naar buiten voor Herenveen. Want Herenveen zit er constant tussen. Gaat de eerste finalist worden. Is de eerste finalist. Want Liesveld fluit voor het einde. Herenveen wint met 2-1. Van Svitesse en gaat naar de halve finale van de beker. En de komende twee dagen worden de andere drie halve finalisten bekend. Morgen Heracles RKC, AZ tegen GVVV en donderdag PSV tegen NEC. Opnieuw aangeschoven is onze transfer-expert Ronald van der Geer. We hebben Ajax en Twente en Ado en Heracles besproken. Hoe zit het met de andere Nederlandse clubs? Verder is het vrij rustig geweest. Er is veel te doen geweest rond die vender Snow vandaag. Die zou van RKC naar Utrecht. Vindt wel mooi. Heeft daar nog eens over nagedacht. En gedacht, ja bij RKC um, daar hebben ze mij eigenlijk uit het slop getrokken. En daar blijf ik dus maar zitten. Ik blijf die club trouw, deze mensen ook. Dus daar gaat hij niet heen. Utrecht heeft daar respect voor uitgesproken. Is wel verder gaan zoeken naar versterking. En is terecht gekomen. Bij de transfervrije Cedric van der Gun. Dat is bekende. nog niet. Ja, een oude bekende. Is nog niet helemaal afgerond. Speelde tot vorig jaar bij Swansea. Maar uh, zal ongetwijfeld de gelederen daar gaan versterken. En bij uh, Nak traint Noordin Bukhari mee, die heeft daar al uh, twee keer eerder of drie keer eerder zelfs uh, gespeeld... is uh, in onmin met een Turkse club, uh, heeft daar geen salaris gekregen... en zou eventueel dus ook transfervrij kunnen worden ingelijfd. Ook dat hangt dus niet op vandaag, maar hij traint daar ja. dus wel. Ja, ondertussen speelt het wel. Ik hoor ja. geen Feyenoord, geen PSV, geen AZ. Nee, AZ Alles heeft rustig. wel uh, Matthias Johansson uh, gehaald, maar dat was al uh, rond. Bij Feyenoord was er even een gerucht dat ze Kevin de Bruyne, die van Genk naar Chelsea ging en verhuurd werd... Uh, dat was niet meer dan een gerucht, hoor, dat uh, Feyenoord daar interesse in had... Maar Inmiddels door de club zelf uh, ontkent. Dus dat gaat, uh, dat gaat niet gebeuren. Dus blijft het uh, daar gewoon lekker rustig. Tot zover het binnenland. Dan het buitenland. Dan heb je vaak dat er één club helemaal losgaat. Real Madrid heeft het wel eens gehad. Manchester City. Is er nu zo'n club die er boven uitsteekt? Met een rijke Olishaik of een ja. rijke Rus? Ja, die is er toch weer. Dat is Paris Saint-Germain um, in, in Frankrijk. Daar is natuurlijk al heel veel geld uitgegeven. Daar is Ancelotti gehaald als ja. coach. En nu zijn er drie versterkingen binnengehaald. Alex van Chelsea, die kennen we nog van PSV. Maxwell, die we nog uh, kennen van Ajax. Is uh, gehaald van, uh, van Barcelona. En Thiago Motta veruilt Inter voor uh, de Franse club. En voor hem wordt er nog even 10 miljoen euro betaald. En verder heeft Monet. Co zich nogal ernstig op de transfermarkt uh, uh, gemeld zit ook zat, hè, en daar uh, is ook uh, ja, daar is onder meer Barasit uh, uh, naartoe gegaan. Je weet wel, Barasiet is die uh, die oude speler van Arsenal en ja, van Vitesse ja. die bij Austria Wien speelde. Ze hebben nog een uh, een uh, Griekse verdediger op het oog, of dan zie die gaan ze nog halen, Manolas. En ze hebben uh, nog een speler gehaald. En nou ben ik die naam even kijken. Had Rot <lacht> Fleur mij net zo netjes ingefluisterd, maar uh, nou die zijn dus wel zeer actief. Oh, dat is uh, een, een speler van Club Brugge van zes miljoen. raar een Marokkaanse jongen, die gaat van 6 miljoen voor 6 miljoen naar Monaco. Dat, dat, dat zijn de uitschieters. Ja, verder, uh, Chelsea, dat wel die de, uh, uh, Kevin de Bruyne binnenhaalt. Afscheid neemt dus van een, uh, van een aantal spelers. Erg opvallend ook Duitsland. Uh, Wolfsburg, waar Margaat zit acht spelers gehaald. Hij oh, wilde man. nog twee. Ik weet niet of daar vanavond nog, uh, nog tijd voor is. Verder is Martin Jol ook wel erg actief op de transfermarkt. Heeft uh, Projekniak weggehaald. De Russische spits bij Stuttgart. Heeft uh, Zamora verloren aan Queen's Park Rangers. En wil nu ook uh, nog, een, nog een andere spits uh, halen. Queen's Park bij Rangers. Bij dus, voor de duidelijkheid. Ja, ja. bij Fulham. Ja. Queen's Park Rangers is erg actief geweest. Daar ook een oude bekende terug. Bril Cissé, je weet wel, die, die Fransman. Oh, ja. Grote man, grote spits die Vrouwt overal Kastel. gespeeld heeft. Ja, speelde bij Lazio, wordt ook Queens Park Rangers gehaald. Ja, wat is er nog meer? Tottenham wil Saha halen bij, uh, bij Everton vandaan. Everton zelf heeft Fiets van Rangers gehaald. Ja, zo kun... En wat wel aardig is, uh, Manchester City. Dat is natuurlijk ook een grootmacht. Die uh, is wel wat aan het bezuinigen geslagen. Wayne Bridge is verkocht aan Sunderland. Onaura naar Queens Park Rangers. En Tevez. Daar wordt natuurlijk nog steeds maar mee geleurd. Het uh, laatste verhaal is dat nu Angie... Je kent het wel, het, het, het rijke Antje. Het antie. lijkt een beetje een Alhamdoui-verhaal, ja, uh, deze meneer te uh, Hem te willen hebben. Alleen, TVS heeft in eerste instantie gezegd... ik vind het daar zo koud. <laughs> dus die gaat, daar, die gaat daar dan ook niet, uh, niet naartoe. Nou, we wachten het af. Mocht dat nog voor Elven zijn, dan horen we het graag van je, Ronald. Als je straks nog ander nieuws hebt, ook heet nieuws... dan horen we dat nog net even voor Elven. Ja. En een prachtig overzicht van alle transfers... kunt u natuurlijk nalezen op onze teletekstpagina's... en ook op onze website. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben hun laatste groepswedstrijd in de Champions Trophy uh, gewonnen. Japan werd met 4-1 aan de kant gezet door twee treffers van Maartje Palme en twee van Kim Lammers. Die laatste bereikte een mijlpaal, want Lammers, haar eerste treffer van vandaag, was haar honderdste in het oranje shirt. Ja, dat is toch mooi. Ja, ik vind het wel mooi. En dan uh, gaan we nu gewoon weer verder met scoren. Ja, zo is het. Verder leuk. En ik wil gewoon altijd blijven scoren. Dus voor mij mogen er nog een hoop bijkomen. Want jij wilde het aantal uh, evenaren van? Ja, Wietske eruit. Hoor. Volgens mij heb ik die nu, ben ik nu al eentje overheen. Dus uh, nu nog een uitdaging in de competitie. Ja, nou ja, 101 doelpunten. Er zullen er nog vele bijkomen in dit toernooi. Japan was niet al te sterk. Wat is jouw conclusie na drie groepswedstrijden? Nou, uh, dat het wel uh, veel dichter bij elkaar ligt. ...dan iedereen maar denkt. China was een lastige wedstrijd. GB is gewoon een hartstikke gevaarlijke ploeg. Ja, Groot-Brittannië. Ja, sorry. Um, en uh, nee, dat zal, ik weet niet tegen wie we straks komen te spelen... ...maar of dat nou Nieuw-Zeeland is of Korea of Argentinië. Het zijn gewoon allemaal hartstikke hele uh, goede ploegen. Dus, uh, en een soort van kwartfinale. Want ja, je moet hem winnen, dus er staat toch wat spanning op zo'n wedstrijd. Ik denk dat er een hele mooie wedstrijden uit voortkomen. Want ik denk iedereen in Nederland en ook eh, NOC en NSF gaat ervan uit. Ja, jullie moeten gewoon goud winnen in Londen. Ja, en dat willen we ook natuurlijk. En daar doen we alles voor. En eh, nou, daarvoor... Daar Zullen we nu de komende wedstrijd weer hartstikke scherp moeten beginnen? Dat zei Kim Lammers tegen Philip Koken. Doordat Engeland niet vaak genoeg scoorde tegen China. Het werd 3-1 voor de Engelse vrouwen, is Nederland nu groepswinnaar. Dat betekent niet heel vreselijk veel. Het betekent dat Nederland de gunstigste uitgangspositie heeft voor de kwartfinale. Waar alle ploegen naar doorgaan. Nederland speelt nu tegen de nummer 4 uit de andere groep. En wie dat is, is nog niet bekend. Dat zou bijvoorbeeld Zuid-Korea kunnen zijn, of Duitsland of Nieuw-Zeeland. Afgelopen weekend werd hij wereldkampioensprint. Gisteren kwam hij terug in Nederland en vanavond volgde voor Stefan Groothuis de huldiging in zijn woonplaats Voorst in Gelderland, met alles uit de kast gehaald om er een mooi feest van te maken. Een feest dat werd bijgewoond door Colette van Nune. Hey, we een Heel hard applaus voor de burgemeester. Dank u wel. Dames en heren, jongens en meisjes, hier is je dan Stefan en Esther, heel hartelijk welkom. En wij zijn Stefan ontzettend trots op jou. Want jij bent <applacht> Stefan is een toonbeeld van een sportman die echt een echte toonsporter is. Maar dames en heren, Stefan Groothuis is niet alleen een geweldige sportman met talent en inzet. Hij is vooral ook een geweldig aardige vent. Een voorbeeld voor jongeman <applacht> Um, ik denk dat Steven staat te trappen om even wat er hier te zeggen. Ik uh, geef het woord aan de wereldkampioen: Steven Grote. Hallo, bedankt allemaal. Ik uh, ga net als in Calgary ga ik, uh, helemaal onvoorbereid hier nog even speech uh, houden. Maar uh, ik zeg maar hetzelfde nog een keer als ik in de interviews allemaal gezegd heb. Ik uh, ben zo onwijs blij dat het me gelukt is uh, eindelijk, ik zeg nog één keer dat woord, die, uh, die titel winnen te halen en dat ik die grote prijs uh, heb gewonnen. En daar ben ik uh, echt ontzettend blij mee. Op de aller, allereerste plaats wil ik, uh, wil ik Esther bedanken voor uh, alle steun die je mij uh, al die jaren hebt gegeven. Altijd achter me blijven staan. Uh, in, in, heel, in heel lastige tijden soms. Uh, zeker dat ik baalde van wedstrijden en privé dingen vervelend. Daar heb zij altijd, altijd achter me gestaan. En uh, bedankt allemaal, geweldig. It's okay. It's mag weer gaan zitten, we gaan verder met Anders schaatsen. De eerste marathon op natuurijs is verreden in Noord-Laden. maar de toprijders waren daar niet bij. Zij schaatsten op het ijs van de Oostenrijkse Wijsensee. Uh, dat doen ze morgen op het Open Nederlands Kampioenschap. De aanhoudende vorst in Nederland zorgt voor veel onrust in het peloton daar. Een verslag van Herbert Dijkstra. Gary Hekman uit Gramsbergen is de titelverdediger... bij het Open Nederlands Kampioenschap Marathon schaatsen op de Weissensee. Dat is in Oostenrijk. Hekman zelf zit met zijn gedachten al in Nederland. Want de geruchten over een Nederlandse titelstrijd in Nederland, die worden steeds sterker. Ja, ik uh, zit bijna elke seconde in het hotel zit ik op de, de thermometer te kijken, zeg maar, uh, de digitale in Nederland. En uh, het schijnt gewoon koud te zijn. Uh, ik zag net uh, voordat we hier gingen schaatsen dat het 7 in Zwolle was. Dus uh, ja, ik heb er nu wel zin in. Ja, KNMI heeft een uh, goeie aan ons. Want uh, volgens mij is iedereen continu kijken van uh, hoe ziet de meerdaagse voorspelling eruit. En uh, moeten we terug, gaan we niet terug? Gelukkig heeft KSB nu wel gezegd, uh, tot met zondag uh, blijven we hier. Maar uh, ja, ik denk dat iedereen toch wel een beetje zenuwachtig uh, begint te worden. En Douwe de Vries komt met nog een dilemma. De marathonschaatser plaatsen zich ook voor de wereldbekerwedstrijd in Hamar. Welke keuze gaat hij nu maken? Uh, Nederlands kampioenschap is natuurlijk, dat, dat zal, ja, die wil ik gewoon rijden. Dus uh, ja, dat gaat denk ik wel voor een uh, wereldbeker. Maar ja, het liefst doe je gewoon alle twee. En zoals het er nu uitziet, kan dat ook alle twee. En dan ga ik dat ook alle twee gewoon doen. Voor René Ruitenberg wordt het morgen hoe dan ook zijn laatste optreden op het Open Nederlands Kampioenschap. De 41-jarige veteraan gaat er na 23 jaar marathonschaatsen mee stoppen. Toch heeft ook Ruitenberg de Nederlandse natuurreiskort te pakken. Ja, dat houdt de gemoed er enorm bezig. Je merkt het in het hotel. Iedereen heeft het erover. Iedereen zit constant naar de weersvoorspellingen te kijken. En dat is ook een beetje de marathon En dat is gewoon heel gaaf dat het, dat het toch enorm leeft. Ik merk dat in Nederland, tenminste wat ik zo hoorde geruchten. Iedereen is er al mee bezig. De gemalen worden stilgezet, noem maar op. Dus uh, wij zijn er uiteraard mee bezig. En uh, ja, ik hoop gewoon dat we volgend volgende week in uh, NK kunnen gaan rijden. En het zou natuurlijk fantastisch zijn dat ik in mijn laatste jaar af kan sluiten met een Elfstedentocht. Dat zou echt top zijn. De Elfstedentocht is nog heel ver weg. Maar de Nederlandse titelstrijd wordt bij aanhoudende vorst volgende week dinsdag of woensdag gehouden. De schaatsbond is al begonnen met de organisatie. Daar zijn we mee bezig, uh, uiteraard in de voorbereiding. Uh, we hebben locaties. Uh, en als ik nu naar het weerbericht kijk, dan, uh, ja, dan zou het in het noorden kunnen. Ja, daar hebben we locaties als Erenwoude... Uh, Parks in Emmen, Zuid-Ladermeer. Uh, ja, kortom, maar goed. Uh, het kan ook anders uitpakken. Dat belooft veel goeds. Dat was wedstrijdcoördinator Teun Breedijk van de Schaatsbond. De echte toppers waren er dus niet bij in Noord-Laden. Maar toch verschenen er nog bekende namen uit het marathonwereldje... bij de seizoensprimeur op de ondergespoten skielerbaan. En dan hebben we het niet over organisator Jan Geert Veldman. De eerste man die Gio Lippens vanavond tegen het lijf liep daar in Noord-Laden. Is het een gekke huis? Ja, het, het is nou rustig.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 Ja, klopt helemaal. Ja. Ik uh, doe al jaren aan wielrennen en daar word ik ook altijd de zoon van genoemd. Dus uh, ook in dit verband nog eerder dan uh, met wielrennen, maar uh, het is goed zo. Je hebt in ieder geval het virus meegekregen van pa. Ja, zeker. zeker. En, uh, ik heb jaren uh, gewielrend en uh, dat, maar dat virus dat bleef toch uh, kriebelen. En nu dit jaar ben ik voor het eerst uh, eigenlijk serieus bij de C's de marathons gaan schaatsen. En uh, dit is het resultaat hier in uh, Noordlaren wat betekent dit nou? Want het is toch gewoon de eerste winnaar op natuurreis van 2012. Ja, ik denk dat ik dat dan helemaal besef. Want ik uh, draai nog niet mee in dat natuurreis- of marathonwereldje bij de A's en de B's. Dus in die zin uh, besef ik uh, nog niet wat het uh, betekent. We hebben het er allemaal over gehad. De toppers ontbreken hier. Aan de andere kant, het geeft wel weer de ruimte voor jullie om eens een keer te laten zien wat jullie kunnen. Ja, zeker. zeker. Normaal rijden wij op vrijdagavond om 10 uur uh, onze rondjes uh, in anonimiteit anonimiteit gezegd. En uh, nu kunnen wij ook laten zien uh, wat we in huis hebben. SC Heerenveen heeft als... Nee, ik moet eerst nog zeggen dat Erik Jan Kooijman... de eerste winnaar was op natuurreis van dit jaar. Voor alle duidelijkheid, we hoorden het wel in die bijdrage. Voormalig aanrijder Andres Landman werd daar derde in Noordlaren. Het was de eerste wedstrijd en velen zullen waarschijnlijk nog gaan volgen op het natuurreis. Heerenveen dan, dat heeft als eerste club de halve finales van de kvb beker bereikt. Het won in Gelderdoom met 2-1 van Vitesse. Heerenveen was in Arnhem de betere ploeg. Maar kwam in de 41ste minuut wel op achterstand door een doelpunt van Strijnland... Abora. Het werd uiteindelijk dus 1-2. En die houtkamp sprak met de trainer van Heerenveen, Ron Jans. Je bent veel beter in de eerste helft en je komt 1-0 achter. Wat denk je? <laughs> ik vind het eigenlijk wel mooi dat, uh, dat je als je uitspeelt tegen uh, Vitesse... die over twee jaar kampioen willen worden... dat zij eigenlijk alleen maar achteruit lopen en op de counter spelen. En, uh, ik vind dat we in de eerste helft waren we inderdaad beter. Uh, veel meer in balbezit. Maar ik vond dat het misschien wel iets te veel met het verstand speelde en iets meer passie. Met name de scherpte ja, in en rond de 16. Het uh, ja, is mooi dat aan ja, spellenvatting help je er dan ook uh, doorheen. Maar we hebben ja, volgens mij uh, wel hartstikke verdiend gewoon gewonnen. Ja, want tweede helft uh, zeg je het sne snel orde op zaken. Ja, het enige wat je kunt zeggen wat het misschien uh, nog meer uh, uit, beter uit kunnen spelen. Maar uh, bijna niks weggegeven eigenlijk. En, uh, ja, heerlijk, halve finale. Ja, want nog maar één wedstrijdje, dan zit je in de finale. Dat was wel een beetje een droom van je. Ja, dat heb ik ooit gezegd, maar dat moet je niet halen. Dat was in de Groningen tijd. En uh, nu is het nog twee wedstrijden dat je de finale hebt gewonnen. En, uh, nou, we zijn natuurlijk heel uh, nieuwsgierig, want het is duidelijk dat iedereen die uh, doorgaat... Ja, ...die wil uh, liever niet tegen uh, PSV of, uh, of AZ. Dus, uh, Topclub Heerenveen, vijfde in de competitie, halve finale beker. Nou, ik, ik vind gewoon dat wij ons hartstikke goed ontwikkelen tot een heel goed elftal. En, uh, ja, dit uh, bevestigt dat alleen maar. Al dus Ron Jans, de trainer van Heerenveen... dat een subtopper is in de eredivisie... en halve finalist dus in de KNVB-beker. Er werd elders in Europa vanavond ook gespeeld... en op sommige plaatsen nog altijd. In Engeland was er gewoon competitievoetbal in de Premier League. Tottenham Hotspur tegen Wigan Athletic eindigde in 3-1. Rafael van der Vaart werd na een half uur gewisseld... met mogelijk een spierblessure. Wolverhampton tegen Liverpool eindigde in 0-3. En de laatste, de 0-3 dus, werd gemaakt door Dirk Kuit. Swansea City tegen Chelsea... stond heel lang 1-0, het werd toch nog 1-1. Chelsea maakte in de derde minuut van de blessuretijd gelijk uh, in het doel van Michel Vorm. Want die stond de hele wedstrijd in het veld voor Swansea City. Everton tegen Manchester City, dat is nog bezig. 1-0 voor Everton dus. Heitinga en Drenthe in de basis bij Everton. Drenthe is 10 minuten voor tijd gewisseld. Het is daar dus bijna afgelopen. De wedstrijd werd enige tijd stilgelegd. Vlak voor de rust sputte een supporter het veld op... die zich vervolgens tot verbijstering van de spelers... met handboeien vastketende aan de doelpaal... waar citykeeper Joe Hart stond. Politieagenten ontdeden de man na enige tijd van zijn handboeien... en voerden hem af. En Manchester United tegen Stoke City... is vanavond geëindigd in 2 0. Het lijkt er dus op dat de ene club uit Manchester gaat verliezen... en de andere uh, wint en doet daarmee de beste zaken in de Engelse competitie. In Italië in de Serie A stond op het programma koploper Juventus uit bij Parma. Maar dat werd afgelast wegen overvloedige sneeuwval. In Frankrijk is dan weer bekervoetbal... Ik hoorde daar zojuist een nieuwe tussenstand. Misschien dan is het 2-3 geworden voor uh, Olympique Lyon bij FC Lorient. Uh, in de verlenging. De winnaar gaat naar de finale. En de finale wordt uh, gespeeld op zaterdag 14 april. En dan tot slot nog de beker van België. In de halve finale is daar Lokeren tegen Lierse SK geëindigd in 1-0. De return is op 8 februari. Morgen dus bij ons opnieuw Bekervoetbal. U kunt dat horen in de programmering van Radio 1. Morgenavond en vanaf 10 uur in Langs de Lijn. Herakles tegen RKC vanaf kwart voor zeven. En AZ tegen GVVV vanaf kwart voor negen. Graag tot morgen. Straks nog het Oog met Mieke van der Weij.